De Nou heb Freddy ervoor gezorgd dat zijn familie toch niet alles kwijt is, aan aard Het café van zijn moeder en het ouderlijk huis mogen ze houden Maar of die jongen daar genoegen mee neemt Voor mij Te nou Ik heb nog niet eens koffie gehad, maar jij zit al aan de haring Kijk nou, Freddy Hé, hey, ken je ons niet meer, professortje? Jawel. Aan de wandel? Je ziet het. Ben jij er straks ook bij? Waarbij? Nou, er gaat toch wat gebeuren in de Casanova? Weet jij misschien wat? Hebben jullie aard nog gezien? Nee, ja, nee. nee helemaal niet. Niet gezien. Met iemand waar die zit? Zit hij niet in de boksschool? Nee. Ja, maar dat kleine Fransje er niet is. Die had het wel geweten. Goedemorgen, meneer Pruis. Ja. Een kopje thee. Een beschuitje. En de thermometer. Moet dat nou? Heeft u hulp nodig? Nee, dat uh, doe ik zelf wel even. Goed. Dan kom ik zo bij u terug. Ja, graag. Hé. Ja. Hé. Hey, hey. hey. Hé, eh, zus. Moet je niet kloppen voordat je binnenkomt. <laughs> ik, uh, Ik ben bang dat Freddy iets van plan is. Ik denk dat die aard... Aard voor zijn kop gaat schieten? Ja. Godsgule, ja. Heeft een pistool? Hij is gewoon de hele tijd bezig dat ding schoon te maken. Hm. Echt de hele tijd. Uh. Ligt hij wel lekker? Ja, ja dat, is hij nog thuis? Hij is nu met de hond aan het wandelen. Ik stuur hem meteen naar mij toe. Okay. Zeg hem maar dat ik hem vandaag nodig heb ja. uh, om, om naar de Casanova te komen. Oké. Okay. Hé, hey Johnny, ben je daar weer? Hey, Wat hoe, hoe, hoe? Rustig, rustig man. Je mag morgen gaan naar huis. Nee, hey, hoe is het, schatje? Hoe, um... Met mij? Uh... Goed, maar... Ja. maar... ons kindje is. Het spijt me zo, Rosanne. Ik, ik zal alles doen om, om het goed te maken. Ik, ik zweer het. Ik... ik ben gekomen om afscheid te nemen, John. Nee, Rosanne, no, alsjeblieft. Niet, niet doen. Ik weet dat je het allemaal niet zo bedoeld hebt, John. Maar ik kan hier niet mee leven. Ja, alsjeblieft, ga nou niet weg. Niet, niet weggaan. Sterk, de schatje van me. Hé, hey, probeer er wat van te maken, oké? Okay? Ga nooit staan, alsjeblieft. Godver. Godver. Vuile kloot. Jij gaat bloeden vuilen. vuile Karel. Er staat een rolstoel ergens hier op de gang. Pak die eens even. Mag jij wel weg? Nee, tuurlijk niet. Ja. Hé, hey, Freddy. Suzanne zei dat je me nodig had. Karel. Ja, ja, ja, ik ga die rolstoel wel even zoeken. Freddy, ik weet wat jij van plan bent en ik zeg nee. Wat? Met, met aard. Ik zeg nee. Jezus, pa, begin je weer. Ik ben niks van plan. Beloof het me. Ja. Johnny, die hebt van aard gejat. Wij zijn familie. En dus ja. wij draaien ervoor op. Zo gaat dat nou eenmaal. En als jij aard pakt, dan gaat het eindeloos door. We hebben bijna Johnny in kunnen begraven. En echt, jongen. Ik wil jou niet kwijt. Denk eens aan je moeder. Ja. Oké. Okay. Goed. M moet ik je nou nog wegbrengen, of was dat een soort... Uh... Ho, ho, ho. U mag toch niet opstaan, meneer? Ja, uh, of ik nou morgen ga of vandaag, dat maakt niet uit. U bent nog niet voldoende hersteld. Ja, het is goed met je. Waar ah. blijft Harry? Grijt? Hij komt. Maak je maar geen zorgen. Waarom? Waar is deze hele show voor nodig? Heb jij geen zin om mee te doen? Wat? Waarmee? mee? 100 kilo huis met de camper. Krijgen we dan nou geen gezeik met aard? Ach, wel nee, man. Goedemiddag allemaal. Dat is nou, dus nou waar ik uh, liever geen ruzie mee heb. Die laat het niet bij een potje zwemmen in de gracht. Waarheen? De Casanova. He? Krijg nou wat? Een rolstoel? Harry in een rolstoel. Jezus. Uh, mag ik even de aandacht. Mensen, mensen. Uh, help me even, jongen. Hand op mijn schouder. Gaat-ie? Zeg, wat is dat? Ja, mag jij je nou maar geen zorgen? Hè? Als je maar een beetje doorrijdt. Eh. Uh. Jullie weten allemaal dat ik zeer trots ben op deze nee, zaak. Ja, nou, jongens, ik... jongens, stil. En daarom vind ik het jammer dat ik met pensioen moet gaan. Nee, hij is niet gaan. Doe ik niet, Harry? Even, even, ah, nee, nou, even, nee, nou, heel, even, stop even. Dan, Mag ik nog even? Ik weet dat het onverwacht is, maar het gaat niet anders. Mijn gezondheid, het, het, het gaat niet meer. Ik niet meer, het is op. Vandaag wil ik jullie voorstellen aan de man die deze tent gaat overnemen. Aard. Aard, Bosman. Oh nee, niet aan die Rotterdamse klootzak. Worden wij meegezocht? En de Ga, gaan die, Gaat die ook? Ja, we zitten met de pigalle. Hé, hé, hey, hey, Zo, stel dat je dingleiers. Vuil. Nu ben ik in de beurt. Kom, niet, niet doen. Niet doen. Vrede, die rood. Allemaal Aan de kant, Handen uit je Hou je handen waar ik ze kan zien, Aad. Jij gaat betalen voor mijn hand, voor mijn kind. John, kijk maar aan. Op je knieën, vuile klootzak. Op je knieën, Aad. Op mijn knieën, voor jou. Geef dat ding hier. Ik schiet hem voor zijn donderpa. Kom hier. Hier. Hij bepaalt. Hadden we toch nog bijna vuurwerk op dit feestje? Maar om even de zaken helder te stellen. Ik heb de laatste tijd veel glazen gehad. En daar heb ik geen zin meer in. Die sukkel die net met een wapen liep te zwaaien. is de oorzaak van dat glazen. En zoals jullie kunnen zien. is hij een hand kwijt. En waarom? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, hey, hey, hey, hey. hey allemaal je kop dicht! Stilte! Luister! De hele godganse wereld verandert en niks blijft hetzelfde. Dat is niet anders. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze tent blijft draaien en het middelpunt blijft van deze buurt. En daarom heb ik hem aan de man verkocht waarvan ik weet dat hij de boel draaiende kan houden. En deze tent draait door ook zonder mij. En dat klinkt misschien gek, maar ik ik ben daar trots op. Wie werkt er dan in de pigal? Ik. Ja. Dan gaan we nu kijken of we nog wat geld kunnen verdienen. Never, nooit, niet. Wat? Wat zei jij? Je hebt mij prima verstanden. Ja, en jij bent ontslagen. En je komt hier op de wallen niet meer aan de slag. Nog iemand? Goed. Harry, ik wil jou of je familie hier niet meer zien. Kleren wij. John, John, kom op. Karel? Wat? Hier blijven. Sorry? Jij hoort bij de inboedel. Je werkt nu voor mij. Ja, maar... Ga maar, Karel. Ja, maar... Haar. Ga nou maar. Ik heb geen werk meer voor je, jongen. Wie is de portier van de Casanova? Ik. Begeleid de familie Pruis even naar buiten. En als je daar bent, flikken dan meteen die stinkpalmen in de gracht. Kom maar. Ja. En toch is de mooie tint. Ja. De mooiste van de stad, levert. Ja. Hé. Hey. Hey, wat, wat ga je met die palm... Uh... Wat een peeslucht. Ja, maar, hé, hey, hey. mm. Kom maar, jongens. We gaan naar het uitzicht. Fred! Fred, Freddy. Kom Suzanne, kom mee nou. Hé, hey, kom op nou. Als jij mee wil gaan, moet je het zelf weten. Maar wel zonder mij. Wat heeft die Freddy nou? Laat nou maar, Hart. Laat hem maar. Hij komt wel een keer. Uit zijn eigen. Hij was het toch toen we hem nodig hadden? Heb je nog met Stefan gesproken? Of die andere jongens? Nou, voor hem ben ik toch niet meer dan een pruis. Dit is dan niet waar. Je kan zelf wel je afkomst willen verlogen. Maar... Uh... Wat wil je dan? In de business met jou. <laughs> Mooi je me achter het raam zetten. Ja, van een nieuw winkeltje, ja. Of werk je liever met boor? Zet eens iets anders op. Momentje, momentje. Ik had nooit met die klotencampus in zee moeten gaan. Alles is naar de kloten. Je bent alles kwijt, Pa. Dat ken ik je nooit terugbetalen. Wij zijn niet alles kwijt. we zitten hier in de kroeg van je moeder. En ik ja. heb allebei mijn zoons nog. Nou, ga ja. een potje bier. Wat heb je nou aan een familiebedrijf als je geen familie meer hebt? He? Nou, hier. Proost, jongen. Ja, proost, pa. Ja. Ik dacht dat jij van plan was die aat overhoop op te schieten. Ik nee. Waarom denk je dat? Nou ja, het is goed afgelopen. Het is niet afgelopen. Dat met aat? Dat begint pas. Niet doen haar. Zo ken ik je niet. Ik ben niet langer de man waarmee jij bent getrouwd. Jawel. Ah, maar wel nee. En dat zal ik ook niet meer worden. Nee, nooit niet. Ik stel niks meer voor, Greet. Zeg, Harry Pruis. Nee, ik, ik probeer me wel groot te houden. Maar eigenlijk... Ik ben bang, Greet. Bang voor de jongens. Bang voor... Bang voor alles. Harry Pruis, jij bent en blijft de grootste. In ieder geval voor mij. U heeft de laatste drie maanden kunnen luisteren naar De Moker. Een serie geschreven door Gerben Hellinga, Henk Apotheker, René Appel, Jeroen Stout en Paul-Jan Nelissen. In de hoofdrollen Jack Woutersen, Nelly Vrijda, Martin van Waardenberg, Kees Geel, Micha Hulshoff, Daniel Boisavin, Hadewig Minies, Harm van Geel en Fred Goessens. Regie Marlies Cordia en Jeroen Stout. Techniek Frans de Rond, Christian de Roo en Guido Nieuwdorp. Wij danken het Mediafonds en de NPO voor hun steun en u voor het luisteren.